Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. De staking van de vuilophaaldiensten in Amsterdam en Utrecht is nog niet voorbij. De vakbonden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten... hebben vandaag overlegd over de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. We kwamen niet tot een akkoord... Het overleg gaat volgende week verder. De vakbonden staken voor een loonstijging van 1,5%. De werkgevers zijn tot nu toe alleen bereid tot een eenmalige uitkering van 1%. Een klein schilderijtje dat lang werd beschouwd als een kopie blijkt een echte Raphaël te zijn met een waarde van 30 miljoen euro. Het portret van een vrouw lag jarenlang in de kelder van een familiemuseum. Het zou een studie zijn voor een detail van een groter werk, De Heilige Familie, dat in het Prado in Madrid hangt. Rafael schilderde het portretje rond 1500. Een kunstkenner zag het in de opslag van het museum... waar het opviel door de grote, dure lijst. Volgens de kenner wist de lijst te maken destijds kennelijk wel... dat het een echte Rafael was. Het Openbaar Ministerie in Almelo heeft tegen Twente-voetballer Theo Jansen... een werkstraf van 120 uur geëist. Jansen veroorzaakte in januari onder invloed van alcohol... een ernstig verkeersongeluk. Een medepassagier raakte daarbij zwaar gewond en lag een tijd in coma. Jansen had vier keer zoveel gedronken als is toegestaan. De aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek begonnen tegen Ajax-speler Jan Vertonge. Tijdens de huldiging gisteren, na het winnen van de bekerfinale tegen Feyenoord... maakte hij Feyenoord eens dus uit voor kakkerlakken. Vertongen heeft er spijt van. Hij is door het Ajax-bestuur al op de vingers getikt. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er af en toe regen of motregen. Dat geldt ook voor morgen. Alleen schijnt het in de zuiden af en toe de zon... Het is met 11 tot 15 graden iets warmer dan vandaag. Het blijft voorlopig wisselvallig. Dit Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. live. Met, met nu zie je het. We are coming to you. In stereo... We want you to feel this ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Show It felt so crystal Tegen zie het keihard door je speakers. Je hebt ons een weekje moeten missen in verband met Koninginnedag. Maar ja, dat trappen we ook gelijk weer aan met een hele vette booty. Namelijk de XX vs. Alan Fitzpatrick en Reset Robot. Silicon Shelter in de King Unique. booty, wat wel gewoon een dikke vette booty. En als je denkt, ja, ik heb hem misschien bij Python gehoord. Dat kan ongetwijfeld kloppen. Maar ja, wij zouden zie het niet zijn als wij hem niet hier zouden hebben. Mijn naam is DJJK, tegenover me. Ja, je hebt hem ook even een tijdje moeten missen. DJ Ten Hoven, goedenavond Joey! Daar ben ik weer, daar ben ik weer. Alle luisteraars van harte welkom bij het programma See It. Hier op vrijdagavond op See It. Ik gaan naar Zandvoort. Ja, want uh, twee weken geleden zat Dennis uh, hier zo voor jou in de plaats. Ja, ik denk wel, het is mijn stoelruim, maar... Uh... Nou, nou, nou, nou, hij was net een paar kilo afgevallen. We moeten hem de goede motivatie geven. Hé, hey, maar leuk dat je er weer bent. Heb je nog wat beleefd de afgelopen tijd? Weinig, heel weinig. Heel weinig, ja. Koningin de dag overleeft Ja, ja, ja, ja. En wat hebben we vanavond in de uitzending allemaal? Ja, allemaal nieuwtjes weer natuurlijk zoals jullie van mij gewend zijn. Waaronder de volledige programma van Mystery Land 2010. Emporium komt ook al dichterbij en ik heb daar vast, alvast een uh, festival update voor. De Dance Parade gaat ook door, maar dan in een ander concept, 360. Wat dat inhoudt ga ik je straks vertellen. En natuurlijk nog een bloemenaal feestje erbij, Bloemdeel XXL op 23 mei 2010. Dat klinkt ontzettend groot. Nou ja, wat hebben we nog meer in de uitzending? Rond de klok van 10 voor 10 natuurlijk de partykite. Maar ja, voor die tijd ook alles liefde info nieuwtjes in de Twitter-rubriek. Want ja, we hebben weer een hoop uh, DJ's uh, de afgelopen tijd gevolgd. Wat is er hot? Wat is er not? We gaan het meemaken. We gaan nu gauw door met lekkere muziek. Dennis Ferrer, je kent hem van Hey Hey. Er is nou ook een, een hele fijne... Remix package uit. En deze van de crookers. Ik vind hem ontzettend lekker. Dus ik ga hem jullie niet langer onthouden. 8. Dit zijn de crookers! Ik had my feet on the so much for that. Just an Er zijn nog meer remakes ervan. Alleen, ja, die heb ik gewoon nog niet uh, van onze promo-leverancier uh, binnengehaald. Ze waren wel binnen. Maar ja, nog niet binnengehaald. Gewoon geen tijd voor gehad. Dus ja, doen jullie van ons te goed. Wat je ook nu krijgt van ons, gewoon. Dat is een heel vet nieuwtje over een Mysteryland. Dat klopt. Ook dit jaar is het voormalige Florianentrein vlog weer toneel voor een waslijst van DJs, live acts, straattheaters, een illegale tuin de street race, disco bingo en een heleboel andere leuke dingen en bezienswaardigheden. Precies dat is wat Mysteryland onderscheidt van alle andere festivals en ieder jaar weer onvergetelijk maakt. Zoals de Britse dancepers het vorig jaar omschreef: de Glastonbury of Dance Festivals. Het is bold, colorful en gigantic event packs. More into one, electrifying day than another. Lesser dance events will dare explore there in their lifetime. De eerste namen waren al uitgelegd via 3FM en sommige artiesten waren eigenhandig uit de school geklapt op MySpace. Eentje zelfs op nationale tv. Allemaal strikt verboden natuurlijk, maar gezond enthousiasme hou je niet tegen. Vandaag is het in ieder geval officieel, nagenoeg het hele programma wordt bekendgemaakt. Dus als je nog geen vrij hebt geregeld, voor 28 augustus, dan word je dat aangeraden nu te doen. Maar liefst 16 podia met een gouden streep uit alle hoeken van de hedendaagse dance. De organisatie verheugt zich op exclusieve kopstukken als de Swedish House Mafia Exwell, die dit jaar als mainstage eindigend afsluit. De grote verrassing voor vorig jaar, Steve Okie en T. Swars met een groep nieuwe live set. Die komen ook draaien. En dan hebben ze het natuurlijk nog niet eens over de dikke internationale headliner, die ze nog niet mogen verklappen. Ook kijk men uit naar Tiesto met zijn nieuwe Kaleidoscope project. Die een extra lange zetwee geeft zoals hij dat kan. En ze zetten alvast de champagne Counts voor Q-dance en x Star die beide hun 10-jarige bestaan vieren. Om de intimiteit en feestgeving te bevorderen zijn de podia met verwante stijlen dit jaar dichter bij elkaar gebracht. Op drie volgende eilanden vinden we de eerste Speedy J met zijn electric deluxe area volgende de techno de TechnoBeats. Chilese houseweld Luciano komt met zijn... ...Cadenza stal buiten de Pacha Residency in Ibiza. Alleen misstudent het aandoen met het vo volledige Vagabundo Circus. Ook aanwezig is de ondergrondse helden van GZG... ...en de nieuwe vrienden van Bar 27, Lals en Inke Soep. Verder gaan ze nog een aantal podia op afstand na elkaar... ...waaronder de inmiddels tot superster DJ-verheven Boys Noise... ...vergezeld door bijna de volledige stal van zijn toonaangevende Berlijnse Boys Noise Records... Topnotch en sfeermakers representen de Nederlandse hiphop in de vorm van de aangekondigde en ongeaangekondigde live-ext. Op de Dirty Dusty is eigenaar Chucky, die op dit moment internationaal als een komeet in de lucht schiet met zijn Dirty House sound. Nee, nee, nee, nee. Verderop zie je M van vage gasten en Oi, die de tent opblazen met UK dubstep en andere vuige stijlen. Tot slot Joost van Bellen, de enige DJ die op alle 17-dities van Midstudent stond... Van de partij met een kosmisch gespezen en kitser gegiesel in zijn disco-gevarieerde Rouwlab. Dit is overigens nog niet alles. Er volgen namens nog een paar namen op het podium. waaronder de organisatie geduld vraagt. De kaartverkoop start op zaterdag 8 mei. en stopt om 10 uur stipt op mysteryland.nl. Je weet wat je te doen staat. Ja, en uh, hebben we nog ook een beetje een idee van wat er allemaal gaat komen? Want ja. De namen zijn wel uitge... Doe even de grootste namen. Ik doe de, de grootste stages. De open-air stage... Axwell... Dirty South... Teasvash Live... Steve Okie... Housequake... Isis... en the Art of Visual Habits... En een special headlining act. En dan gok ik David Quetta. Oké, okay, nou ja... We zijn benieuwd... Want David Quetta... Die staat er natuurlijk... Bij de andere... Uh, ja... Stages staat er hier nog niet tussen. En uh, ja... Wat ik ook nog zie... Ik zie veel grans staan... an uh, 21 Kim Fee, Max Van Jelly. Uh, Avicii, nou... Ja, je hebt hier bijvoorbeeld de Dirty Dust Stage met Chucky... ...Sunny James en Marciano, Marciano... Jack, Sydney Samson, Shermanology... ...en de Groovenetics. Dan nou, even kijken hoor. De x Stage met DJ Sean... ...Lucian Ford, Tony Chacha, the Clit... ...Quinton, Jassia... Ja, ...en heel veel andere gewoon leuke stages. Nou, dit wordt gewoon één groot feest... Euh, ...zoals het euh, elk jaar is. Als het weer maar mee zit. Dat is altijd het belangrijkste. Dat goed weer kunnen we nou wel gebruiken, want... Ja, de winterjassen, ze hangen uh, nog steeds niet in de kast. Tijd om wat warme muziek te draaien. Dat gaan we doen met M. Black. Heartbreak in de Romay remake. Je hoort me zie bij See It. Met straks rond de klok van 10 voor 10 natuurlijk de Partyguide. Komen. Heb jij nog nieuws erover? Nog maar vier weken en dan barst het Festival geweld los op Berendonk in Wijgen bij Nijmegen. Zaterdag 29 mei van 12 tot 12 Emporium The Dark Ages. Met dit tussentijdse bericht ben je alweer helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Emporium Festival. We beginnen bij jou ook al zo te giebelen. Op Emporium zullen dit jaar midden 100 DJ's en artiesten optreden. De mainstage, The White Castle zal worden afgesloten door de host Electro Art van dit moment, de Kroogers. En ze hebben er zin in. Check het volgende filmpje, tenminste op YouTube kan je filmpjes van ze kijken. Waaronder de Emporium Festival 2010 teas. Dus als je na het programma niks te doen hebt, ga vooral kijken. Ook op de Emporium website kun je kijken www.emporiumfestival.nl. Want daar zijn ook de laatste updates. Er zijn zaken onduidelijk of je hebt een vraag of de treintreinen, parkeren of busreizen, sigaretten, lokkers, fotokamers, etc. etc. Check de FAQ op deze website en de kans is groot dat jouw vraag beantwoord wordt. Tevens vind je op deze site alle handige weetjes tips en info over de artiesten en stages van de Emporium Festival. Net als elk jaar heeft Emporium ook weer zijn eigen anthem. Vorig jaar boekte Sydney Sampson een mega succes met het anthem van 2009. Daarom heeft Matrix ook dit jaar weer aan Sydney gevraagd of hij het anthem voor de mainstage wilde produceren. Dit heeft weer een unieke plaat opgeleverd. Vill Fill You Up! Maar bij één anthem blijft het niet, Matrix heeft na Sidney Simpson nog drie verschillende artiesten gevraagd om voor diverse Emporium Stages een anthem te schrijven. Mark Sims heeft met zijn Night Templar een moddervette trance track gemaakt voor de Holy Grail trance area. El Mundo en Satori, artiesten die in de Tech House area staan, hebben voor Excalibur Stage de heerlijke groovy Gotta Help geschreven in samenwerking met Kid Culture. En voor de Hearthstyle LRA is de Dark Castle in de Chain Reaction met een ware Dark Ages Hardstyle track op de proppen gekomen. De Enders worden onder andere verwerkt in een prachtige eindshow die dit jaar voor het eerst op het Emporium gehouden wordt. Ja, de Emporium CD komt er ook aan. In samenwerking met Rodeo Music en Spinning Records zullen dit jaar twee Emporium Verzamels deze uitkomen. Dubbel CD 1, The White Castle, met de beste house van, uh, van nu... ...geremixed en gemixt door Rising Star Nicky Domero... ...en de dikke Tech House gemixt door Local Hero, El Mundo en Satori. Double CD 2, The Castle... ...met de lekkere hardstyle gemixt door Chain Reaction... ...en de stevige hardcore CD gemixt door Nitrogenetics. De Emporium CD's liggen vanaf 20 mei te koop... ...bij de trackershop iTunes en Bol.com. Uiteraard zijn de CD's op de dag zelf ook op de trein te koop. Emporium, nu al uitverkocht... Nee, dat nog niet. Maar de kaartverkoop gaat weer erg hard en zelfs nog harder dan vorig jaar toen Emporium enkele weken van tevoren uitverkocht was. En dat was ook niet zo raar na het succes van vorig jaar. De mooie line-up, een extra stage en een spannende thema en natuurlijk het lekkere weer in vooruitzicht op een prachtige trein van Koop dus snel je kaartje want Emporium gaat ook dit jaar dik uitverkocht raken kaarten kosten 45 euro en zijn makkelijk online te kopen via matrix.nl of emporiumfestival.nl of fysiek te kopen bij de primera vestiging in Nederland. De WIP-kaarten kosten 75 euro. Meer info kan ik doen. Oké, okay. nou ja, voor iedereen wat wil ze dus op dit uh, festival. Ja, en ik ben toch ook benieuwd, ja, uh, als er een uh, van Nicky Romero houdt, houdt, die denk ik toch niet zo van die tech houdt. Nee. Dus ik ben benieuwd hoe die CD uh, ja, gaat Ja, maar Nicky, Nicky Romero is ook best tech aan het worden. Ja, toch wel? Want uh, my friend, uh, dat nummer. Dat is best stekky. Ja, zo vind je. Ja. Nou ja. Het, de Niet meningen... die, die, die Dutch House die die een beetje normaal gesproken waakt. Nee, dat is zo. Uh, wat het uh, verschilt allemaal uh, per single natuurlijk. Hey, onze mailbox, hij staat natuurlijk ook open en zodoende is er een mailtje binnengekomen van Mariska. Mariska, die, uh, die was uh, natuurlijk met Koning in de dag in Amsterdam, zoals velen van ons. En die zegt: Ja, ik heb DJ Jean zien draaien. En hebben jullie ook zijn nieuwe single? Nou, dat komt goed uit. DJ Jean, flawless! Jordi je weer bij See It! Tot 12 uur! De vetste beats door je speakers. Of wordt het grootste dansverloor. Dit is DJ Jean! Needs no correction flawless Like no other flawless Absolutely flawless Just like perfection flawless Needs no correction flawless like In de sample uit de oude hit Flawless. En ja, wil jij ook iets aan ons meedelen? Onze mailbox staat gewoon open Joey, ken je ons mailbox nummer? Het eh? is cfmz.nl Helemaal correct, helemaal leuk Dus laat wat van je horen Vinden we altijd leuk En ja, wij volgen ook alle DJ's Wat is er gaande binnen de DJ's Wat is er gaande Wat boeit ze allemaal Je hoort het nu allemaal in de Twitter rubriek Joey, heb jij nog een beetje uh, de DJ's uh, gevolgd? Nee, niet echt. Niet echt? Nou ja, zou ik het dan eventjes. Uh, Nick van der Wal. die ken jij ook wel. Afro Jack. Jack. Die is helemaal blij met zijn nieuwe iPhone. Nou, dat wou je eventjes me mededelen. Groot nieuws voor Steve Angelo. Die wordt papa. Oh. Gewenst ja, dus... of ongewenst? Nou ja, uh, gewenst. Hij heeft gelijk al een uh, beslissing uh, genomen. wat hij nou ja, blijkbaar hè. Dus hij uh, heeft een... Uh... Niet een willekeurige groepie ofzo. Nou, dat, dat stond er niet bij. Maar hij heeft in ieder geval een stuk uh, van een tour die hij in Australië uh, zou doen. Uh... Ja, hij heeft hij gecanceld. Dus ja, dat vonden ze fans wat minder. Maar ja, ze wensen ook allemaal uh, goed luck. Uh, Mark Knight, Engelse DJ. Die, uh, die is vandaag in het ziekenhuis. Hoe het met hem gaat... Hopelijk goed. We wensen hem natuurlijk namens het van Harte beterschap. Er waren uh, natuurlijk verkiezingen uh, in Engeland. Dus de, alle Engelse uh, DJ's uh, die waren massaal op de Twitter. Ja, als je toch gaat stemmen, stem dan eventjes gelijk op de Beatport. Ja, ja. <laughs> voor de DJ-charts. Uh, Hebben we nog meer uh, nieuws? Jawel. Mixmash. het label van Lebek Luke, die heeft natuurlijk een nieuwe labelmanager. George Anthony, vriend van de show. En die, uh, die gaat er gewoon met uh, volle... Uh, nou, vol van start, gelijk mix, uh, mix uh, promoties en alles, dus uh, volg hem allemaal! Nou tot zover eigenlijk uh, deze week uh, de Twitter, alhoewel, die ene van Chucky willen we niet onthouden. Chucky die had een uh, opmerking gemaakt uh, over iemands uh, geaardheid, Althans, over het dansen met tasjes en alles. En dat was bij iemand in het verkeerde keels gehad geschoten, gelukkig heeft hij het goed opgelost. En is het met de sisser afgelopen, want voor je weet heb je een hele Twitterel. Joey, gaan we door met een nieuwtje over de Dance Parade gewoon? Dat klopt, op 12 juni 2010, van 1 uur s middags tot 12 of 11 uur s avonds ...gaat Rotterdam weer geschiedenis schrijven als het aankomt op presenteren van de crème de la crème op het gebied van dance. Een nieuwe Smashing Festival in het Zuiderpark Rotterdam met een vele knipoog naar de Dance Parade die iedereen kent met dezelfde energie. Geïnspireerd door de uitzinnige parade in Sao Paulo in 1998 en de laatste uren tijdens de legendarische Law Parade in Berlijn... ...under de ziekenzeulen, maken Dance Parade 360 optimaal gebruik van een 360 graden strook asfalt in het zuidenpark. Na de opening om 1 uur door Michel de Hay zullen van 3 uur 10 waanzinnige, superwaanzinnige zoutstussen met park binnenrijden. Zij zullen afzonderlijk 5 uur lang zorgen voor een uitzinnige sfeer rond de trucks... Af en toe een hele ronde, maar ook de mogelijkheid om de tijd te nemen voor het publiek en een eigen dans te creëren. De soundsystems zullen maar ook de mogelijkheid om de tijd te nemen voor het publiek... Oh, dat zei ik al. De, de soundsystems zullen spectaculairder zijn dan ooit. Voordeel van het park is dat er geen tramleidingen zijn, waardoor de polio aan trucks de hoogte in de kunnen. Maar bijvoorbeeld in Muzikale en extra gigante hoogtepunten zijn er al. De Face of Ibiza, de Privilege... Lucien Ford, Klik met Remy, Afro Exit met Gene Ferris, Pierre en Paul Johnson... ...maar ook de 010 Classic Truck met Quentin en de Rosadio. Miss Monica en Marcelo en Klik met Remy en Bart Skills. Om aan worden alle soundstits gekoppeld en zal Sebastian Ingrosso van de Zwerische House Mafia... ...het zal de centrale podium van alle tien de soundstits hem aansturen... Hij wordt gevolgd door niemand minder dan Jeff Mills... ...die zorgt dat iedereen om 11 uur kan terugkijken op dance parade ...die alle voorgaande parade zal doen vergeten. In verband met de nieuwe eventregels in Rotterdam... ...is op dit moment alleen mogelijk om kaarten in de voorverkoop en op naam te kopen. De kan zijn voor 20 euro en die zijn verkrijgbaar via pelogic.nl ...of bij de 400 Primera Shops. Nieuwe tijden en de locatie Dance Parade 360, locatie Zuiderpark Rotterdam. Om 1 uur Michel de Haai, Central Stage... Om 3 uur de 10 Sound Systems. Om 8 uur Sebastian Ingrosso, Central Stage. Half 10, Jeff Mills Central Stage. En 11 uur, de einde van de Desperate 360. En Joey, gaat het wat worden, denk je, in deze afgeslankte vorm? Ik heb geen kijk. Ja, het, ik... mi het mist de spontaniteit gewoon van dat het allemaal door de stad rijdt. En nu is het gewoon: boom. Ja, het je is trucks. Ja, de daarom. Het is gewoon de sfeer hoe het door de stad heen uh, gaat, denk ik. Ja, ik ben er nog nooit bij geweest. Maar nu wordt dat gewoon, ja... Uh, Ze uh, moeten wel eigenlijk... Kijk, dat er al 20 euro voor gevraagd wordt, is wel een groot verschil. Ja, nou ja, het was ook altijd... Uh, door, als het door de stad ging, maakte, uh, was het gewoon gratis. Ja. Maar zo gauw het einde van de het feest was... De afterparty. zeg maar, waar alle trucks stonden. Daar was er dan één groot feest. En ja, nu is het gewoon alleen aan het einde... Of uh, nou ja, aan het einde van de route. Het is gewoon... Eén punt uh, waar het feest wordt gehouden. Nou ja, laat je mening horen. Natuurlijk bij ons op je. Ja, uh, kijk, de organisatie moet ook groeien met, uh, met de iedereen. Ja, ja, tuurlijk. Nou, maar de burgemeester heeft het gewoon gezegd. Ja, het is uh, natuurlijk uh, met andere festivals ja, hoek in uh, flink. Holland. Hoek van Holland uh, aardig uit de hand gelopen, om het zo maar even te zeggen. Nou, dat, dus, uh, ja. dus ja, het is een logisch uh, gevolg. Nou ja, we gaan het meemaken. Ga je erheen. Laat ons weten hoe het was, hoe het is. We zitten op jouw mail te wachten. Dan gaan we gauw door met lekkere muziek. Gabriel en Castellon. Open up your soul. Open up your soul. Open up. Het is gewoon om stil van te worden. Wat een vokaal. Ongelooflijk. Helemaal lekker. En ja, wat ook altijd lekker is, dat zijn de feestjes bij Bloomingdale. Ik zal je microfoon openzetten, dat is ook wel lekker. De krantopening editie van Extra Extra Large heeft Bloemingdale in de wintermaanden keihard op de kaart gezet. Ook de meest recente editie van Bloomingdale Extra Extra Large met Dennis Ferrer... ...bewees de ijzerster concept de zomer van 2010 tot een onvergetelijk niveau blijft tillen. Zichzelf maandelijks overtreffen. is dus Bloemendeel er klaar voor en gegarandeerd ook de mei-editie en spetterende XXL-programmering. Schaf vooral nieuwe strandsnippers aan, strijk je zomerkleren extra glad en leg je meest modieuze zonnebril maar vast klaar, want op zondag 23 mei is het weer tijd voor een nieuwe editie van Bloemendeel XXL. Extra luxe, omdat de Bloemendeel mei-maand vanavond waardig invult door twee grootste area's vol te gooien in een nog grotere artiesten. Van als 4 4 uur gaan de poorten van een prestigieuze strand het open en geniet jij weer van alles dat gigant is. Muziek, zand, strand en rosé. what else? De 13 artiesten zullen tot middernacht de lekkerste platen door de box horen knallen. Waarbij elke artiest op zijn eigen wijze een unieke eerbetoon doet aan de XXL aspect van Bloomingdale. Benieuwd naar de sound van de zomer van 2010? Koop dan nu je kaartje. Er zijn twee stages waaronder de Sunset Stage en de Full Stage. In de Sunset Stage zullen de DJ's rijden, waaronder Quintino, Weap, Michael Mendoza, Jess van D, EME en Zaldi MC. Op de Full Moon Stage Sunny James en Ryan Marciano, Lucian Ford, Leroy Styles, One Too Many, Scott en MZ Rocha. En wat kosten de tickets, uh, Joey? Er zijn een beperkt aantal tickets in de pre-sale, in de voorverkoop beschikbaar. Welke 15 euro XP kosten via www.bloemenielac.com zijn die verkrijgbaar. 15 euro. Ik vind het prijziger als je kijkt naar de line-up. Dat kost het tegenwoordig. Ja, nou ja, uh, ik vind het uh, prijziger. Nou ja, kijk. Je... Zijn, zijn minder. Of, uh... Ja, andere feesten die goedkoper ja, zijn. Ja, ja en leuke... simpel, simpel uh, verrijking, vraag en aanbod. Die tent iedere keer bom en bom vol. Dus ja, ja waarom niet de mogen. Ja, jij dan? bent er al geweest uh, natuurlijk uh, tijdens het openingsfeest. Uh, is het nog veranderd ten uh, opzichte van andere jaren? Of hebben ze nog steeds ja, hetzelfde? Uh, het is dezelfde inrichting. Uh, ja, uh, gewoon weer hartstikke druk, ja. Ja, want ze gingen ook uh, VIP-deksen uh, uh, dit jaar voor het eerst doen. speciaal uh, Ja, je, je hebt die uh, dj uh, boer En heb je rechts heb je dan uh, van die vierkante ruimtes met bankjes en uh, tafeltjes. Ja, en dan dat kan je dan nou afduren. gezelliger is. Nou ja, kijk, je, je kan je frisse drank en zo en je groepje mensen kan je binnen laten, dus ja. Als ja. je gewoon met een groep vrienden gaat, dan is het best gezellig. Maar ja, dan vermaak je je toch altijd wel, denk ik. Ja, kijk, in ieder geval niet dat iedereen door je heen gaat lopen en... Dat is wel weer zo natuurlijk. Maar ja, je moet alsnog dus lopen naar de wc. Ja, en dan kom je ook niet uh, vooraan, hoor. Ja, je is... mag gewoon niet roken binnen, dus dan... En wordt er daar nog een beetje op gelet, daar zo bij de strandtenten? Nou, Volgens mij wordt het aardig netjes uh, overal gehandhaafd. Kijk, sta je nou voor een neus die voor die portiers te roken, ja, dan word je naar buiten gestuurd. Maar uh, ja, het is er zo druk, dus als jij gewoon je peukje wil roken, dan kan het in principe wel. Ja, nou ja, ik merk het gewoon bij andere strandenten waar ik ben geweest, dat iedereen zich er aardig uh, netjes aan houdt. En ja, het het uh, werkt uh, lekker verfrissend, uh, ja. je, je stinkt niet zo als je uh, s ochtends uh, thuis komt. Of s'avonds laat, moet ja, zomer... ja, je moet sowieso je kleding uitdoen, want je zweet. Ja, dat, het, het stinkt altijd, maar minder erg als uh, dat er werd gerookt. Maakt niet uit. Andere stranden. ben je daar al geweest dit jaar, uh, Joey? Ja, een vroeger. Hoe was het daar zo, gezellig? Koud. Koud, ja. Uh, dat dat in... is het echt nog. Het is echt die kou die het nog verpest. Dat was ook bij het openings van de Republiek. Het was hartstikke gezellig. Alleen missen we DJ Raimundo daar zo. Vaste resident. Nee. En uh, ja. Het was nog de winterjas allemaal in de garderobe. Ja, in de garderobe. Die was vol. Ja, waar moet ik hem ophangen? Ja, ja. nou, op een haakje. <laughs> Heel simpel. Maar ja, het was, uh, was gezellig ook. Dus, ja, de ja. feestje zijn leuk. Alleen het weer moet nog even meewerken. Dan is het helemaal top. We gaan gauw zo meteen door naar de partyguide. Nu eerst Just Jack. That sounds in de Max van Jelly remix. Je hoort een beetje de sound, Swedish House Mafia. Zou het wat te maken hebben met die jongens? Volgens mij wel. Dit is hier tot aan 12 uur. Mijn naam is DJ JK. Tegenover me, DJ Tenhoven en straks natuurlijk een uur lang. DJ Dion Sydney, non-stop in de mix. Dit is shit. Here that's out Here comes that sound In de max van Jelly Remake, je hoort me natuurlijk bij See It. Het programma waar je alle hits hoort. voor het eerst. Waar ze gemaakt worden, kunnen we toch wel rustig zeggen. En dan kijk je naar de klok. En joh, dat betekent maar één ding: De Party Guide van See It. En ja, wat, wat is er dit weekend te doen? Gaan we zaterdag, gaan we zondag of ja, We gaan, vandaag? gaan lekker, uh, elke week lekker de zondag doen, dat is lekker om de hoek. Anders Ga krijgen we weer steeds Amsterdam, altijd de pauze, altijd de escape, altijd dit, altijd dat, altijd hetzelfde. En uh, het was ook niet zoveel uh, volgens mij deze week. Nee, maar Misschien sowieso, alle feestjes lijken tegenwo tegenwoordig gewoon echt op elkaar. Het is allemaal dezelfde lijn, op, allemaal. Ja. ja, eigenlijk allemaal dezelfde dj. Iedereen kan een feest geven en. Uh... Ja, en weinig uh, speciaals. Dus heb je een leuk speciaal feestje? Ja, dan spring je er al gauw bovenuit. En dan word je hier door, zie je natuurlijk, naar uitgekozen. Nou, Joey, trap maar af. We gaan beginnen met Smaakstof Session met BLM 9. De kaars kostte 10 euro en het duurt van 4 tot 12. Nu line-up, Eric E. Hij gaat 8 uur lang draaien. 8 uur? Nou, dat maar mij denken aan vorig jaar. Dat was best leuk, dus dat is wel een aanradertje. Ja, hoe heet dat? Addicted to Eric E. Heet nee, At dat. the Beach with Eric E. Of at the Beach with Eric E. Ik zal niet waarom ze die naam veranderd hebben, echt niet. Nou, het, wa het was wel geweldig toen ook. Goeie sfeer. Ja, de tweede editie was kut, maar de eerste editie was leuk. Ja, maar toen uh, was het ook niet 8 uur lang Erikie, Echt wel? Nee, toen uh, hadden ze andere DJ's... Uh... Nee, nee, ze hadden twee keer Erik, 8 uur lang. Oké, okay, nou ja, die heb ik dan gemist. Ook zondag, ex-sponsor Copacabana. Het is van 4 tot 12 en in luisteren aan Gregor Salzo, Lucian Ford, Real El Canario, Jassia, Claire en Sheila Hill en MC Sherlock. Ik heb al gehoord dat er 4000 kaarten verkocht zijn. Zo, dat is Dus behoorlijk. dat gaat gekkenhuis worden. Dan gaan we door met het andere feest bij Beach Club. Of wat zeg ik? Bij Woodstock. Click on the Beach. Het kost 8,50. En het duurt van 3 tot 12. In de lijst staan Michel Day, Secret Cinema. Remy, Wouter de Moor en Vincenzo de Boel. En dan gaan we door naar Sexy on the Beach bij Beach Club vroeger. Waar de kaartjes 10 euro kosten. Het feest duurt van 2 tot 12. En in lijst staan Wel, Ricky Romero, Valdo Gonzales. Sean, Billy De Klit, The Afro Ballers, Seductive, Varia Beats, Joey Suki, Martinez, MC Knowledge, Furadi, Dimitri Vegas en Tien. Wat doet Furadi daar nou weer tussen? Ik denk dat ze gaan of zo. Nou, de, laten we dat lekker even thuis doen. Ja. Nou ja, voor de rest uh, aardige line-ups uh, zo dit weekend. Ja, echt wel. Dus, uh, en uh, ik moet zeggen, de laatste tijd uh, gaat het ook uh, bij de laatste strandtent. Uh, Woodstock gaat ook helemaal los he, met de feesten. Je? Gewoon uh, goede line-ups. In de ah, gaten houden. Nou de, de techno en de minimal kant op. Terwijl die andere, uh, zoals vroeger, echt die, die commerciële ja, nou, Dutch ja, voor, house. Voor iedereen, uh, ieder wat wil, toch? En dan uh, Bloomingdale, ja, die hebben gewoon hun hele eigen sound iedere keer. Ja, elke avond staat er een apart thema. Dus nou ja, uh, iedere keer een beetje die ace-agency wat er staat. Lucian Ford, Afrojack, uh, Chucky. Ja, nu zijn ze een beetje bezig met andere DJ's. Omdat die andere te succesvol aan het worden zijn. En die worden dan misschien te duur? Nou, ja, dat niet. Maar ze worden gewoon wel minder beschikbaar. Dus dan, uh, wat was de vorige keer nou? Uh, die die ene uit uh, die Dennis Ferrer. Die Michael ja. Mendoza. Dat worden nu een beetje... Uh, nou oh ja, dat is toch leuk. Die Daniel uh, boven in World Rocks, die zie je ook heel vaak. Ja, die, zijn, uh, die zie je steeds vaker. Nou, dat bedoel ik gewoon veel, komen ze. Ja, nou helemaal leuk. Nou, tot zover dus de Party Guide voor deze week. Waar ga jij dit weekend heen? Of ga je uh, denk, lekker uh, hier een beetje blijven? Nou ja, we dus dat eerst nog echt sponsor gaan, man. Omdat het zo op druk wordt, gaan we waarschijnlijk even naar vroeger. Ja, is het al bekend hoeveel kaarten er totaal worden verkocht? Want jij zegt nu 4.000 uh, kaarten. Nou, er waren ieder geval geen plekken meer voor de gastenlijst, dus. Dan wordt het druk. Nou ja, de vorige keer waren we ook noemde, nog hartstikke druk. Maar ja, als je een uur moet in, de in de rij moet staan voor een wc... Ja. ...op nou. de, de, de rennenbreker losstaan, dan kan je niet weg. Nee, dat, dat wordt helemaal niks dus. Nou ja, tot zover de party ik uit, Gauw door met vette muziek. En ja, vette muziek. Fat Boy Slim. Weapon of Choice. 2010 in de Lazy Ridge. Don't be shy by the tone of my voice. Pick out my new weapon, weapon of choice. Don't be shy by the tone of my voice. Pick out my new weapon, weapon of choice. To the sound of my voice uh, uh, you can check it all out. It's the weapon of choice. Yeah. Don't be shocked by the tone of my voice. Uh, uh, it's the new weapon, the weapon of choice.